Men moet de betovering van een vrouwelijke oogopslag niet onderschatten. Menige vertegenwoordiger van het sterke geslacht is er reeds voor gevallen. Hoe diep hij daarbij kan zinken... kunt u in het nu volgende relaas over de trullenhoedster horen. Vandaag vertelt Sylvia Porta de trullenhoedster, deel 1. Nog niet lang geleden woonde er in het diepst van het donkere bomenbos een arme weduwe, die een klein dochtertje had, dat Ivy heette. De bouwvallige hut die hun onderdak bood, lekte aan alle kanten, zodat de wind en de regen er vrij spel hadden. Ook nestelde er heel wat ongedierte, zoals ratten, torren en padden. Maar dat vond het vrouwtje niet zo erg. Het bespaart me in de voeding lacht zij te zeggen wanneer ze er een voedzaam soepje van trok. Dat kind eet me de oren van het hoofd. Ja, het was roerend om te zien hoe zij in haar kommervolle omstandigheden alles deed om het meisje een onbezorgde jeugd te geven. Ze knutselde speelgoed van knekels en botten, ze naaide jurkjes van netelblad, ze gaf lessen in kruidenlezen en wiggelen en met volle maan was er altijd wel een eenvoudig feestje waarvan het kind met volle teugen kon genieten. De weduwe veegde ijverig en proper de afval tot een hoop, waarop het kind van een visraad zat te snoepen. De luie zomerwind voerde de geuren van rottend gebladerte en vergane zwammen met zich mee, en het geheel ademde een sfeer zoals men die slechts zelden treft. Juist, net wat ik zoek. Schaduw op je pad, goede vrouw. Ik moet eens even met je praten. Want het komt me voor dat jij en ik dezelfde opvatting van het leven hebben. Mijn naam is Pas, magister Hokus P. Pas. En ik ben geen onbekende in de kringen. Wat maat je? Het gaat om dat kind. Een veelbelovend meisje met een mooie toekomst. Dat zie ik zo... Je kunt haar hier niet geven wat ze hebben moet, moedertje. Oh. Ze heeft een goede opvoeding nodig... en een eerste klas scholing door een ingewijde leraar. Dat, uh, dat kost geld. Goud is geen bezwaar. Ik maak het uit lood, zoveel als ik nodig heb. Je kunt de opleiding van je dochtertje rustig aan mij overlaten. Ze heeft aanleg. En wanneer ik mij ermee bemoei, is haar toekomst gemaakt. Hij bracht het kind naar een grot in de zwarte bergen, die hij geriefelijk en met grote weelde had ingericht. Daar groeide het onder leiding van de menslievende grijsaard op tot een bevallige jonge vrouw. Toch niet alleen uiterlijk. Ook innerlijk ontwikkelde zij zich op opvallende wijze. Haar voogd onderrichtte haar in de kunsten waarin hij magister was. Hij leerde haar het determineren van webswammen. En ook de kracht van de ego-trilling had tenslotte geen geheimen meer voor haar. Je bent zover. Set en Zazel zijn je bekend. Mm -hmm. En ook kun je met het droeselkruid omgaan. Mm -hmm. Nu kunnen we de wijde wereld in. Maar niet met lege handen. Zo ben ik niet. Achter dit gordijn zal je enkele zaken vinden die men in de wandeling als belangrijk beschouwt. Je mag ervan nemen wat je wilt. Ah, oh, goudstukken, juwelen. Wat een heel mooie feestgewaden. Oh! Ja, de verten lonken in den vreemde wacht het avontuur waar eens de stemmen klonken daar wordt het koud en guur vol onrust klopt mijn hart vreemd daar staat een eigenaardig poortje verlaten op de vlakte eergisteren was het daar nog niet ik wil dat eens nader beschouwen. Het is frappant. Zo'n deur die nergens heen voert. En toch is het metselwerk belegen. Geen nieuwbouw. Een extraordinaire affaire. Enfin. wie donc. De koets houdt stil bij dat poortje. Het is moeizaam te zien door het prille morgenlicht, maar ik meen een grijzaard aan een dame te onderscheiden. Parbleu! de heer opent de deur. Een zinloze bezigheid, dunkt me. Men kan gemakkelijk om de zaak heen lopen. Zou ik... Hmm, ik meen dat ik rustig wat nader kan treden zonder onbeleefd te lijken. Ik wil hier toch het fijne van weten. De oude heer neemt met een buiging afscheid terwijl de dame door de opening stapt. De deur valt geruisloos achter haar in het slot. Meneer is wat vroeg voor een bezoek. <tries> uh, uh, uh, uh. Uh, uh, uh, uh, tien, het is verre van mij om een bezoek aan een doelloze beug te brengen, Amisse. De gang van zaken bevreemdt mij, dat is alles. Voert ge hier soms een comediespel op? Dat zou je wel willen. Comedie? Jawel. Spel en ernst lopen door elkaar voor jouw soort, meneertje. Let op mijn woord. Een onhebbelijke oude. Maar waar is de dame gebleven? Aan welke kant van het poortje ik ook kijk... geen spoor van leven te bekennen? Mysterio. Uh, Rommeldam is eigenlijk een nest, Wommel. Weet je niet? Ik zou er wel eens uit willen. Dan uh, gaat zuiden of zo. Hm? Ja, hier is niets te beleven. En thuis... Je doet ook niet alles. Mijn vrouw kan soms uh, wat moeilijk zijn. Hmm. Nou, Ik heb daar niet zo last van. Een heer van mijn stand heeft een mooi en nuttig leven... met goede boeken en hmm. kunstvoorwerpen om zich heen. En wanneer het soms wat stilletjes is... heeft mijn buurvrouw altijd wel een kopje koffie en een gezellig babbeltje. Wanneer u begrijpt wie ik bedoel. Hmm. Juffrouw Doddel bedoel ik. Pach, ik ben een weinig afgemat. Wat mij vanmorgen gepasseerd is, heeft mij aangegrepen en geen wonder. Met eigen ogen zag ik een dame, jong van jaren en schoon van leest, door een poort in het niets verdwijnen. O, een goochelkunstje zeker. Waar was dat? Van goochelen was geen sprake. Het vuurval speelde zich af op de heide, die kale vlakte bij het bos. Er was ook een oude heer met stuitende manieren aanwezig, maar dat was geen kunstenmaker. Daarvoor was zijn optreden te bot en zijn koets te kostbaar. Een jonge dame, wie was zij? Een onbekende. Ik kon haar niet goed waarnemen, omdat de zon in mijn ogen scheen, maar... Zij was beeldschoon en sierlijk, waren haar bewegingen. Het licht speelde door haar haren en haar stem, die denken aan het koeren van een duif. Als een gazelle overschreed ze de drempel van de poort. Een raar verhaal. De marquise is een fantastische... Een dichter. Ik had wel wat meer willen horen. Maar mijn vrouw wacht op me, hè. Leuk dat je net langskomt. Ah, juffrouw Doddel. Ik heb de koffie klaar. Ah. Uh, weet jij ook waar Olly is? Ik heb hem al in geen dagen gezien. Ik weet het niet. Hij zit veel thuis of in de club. Hij houdt nu helemaal van rust, hè? Ach, wat een onzin. Zo onrustig ben ik toch nu? Ne nee... Ik geloof dat hij een beetje verlegen is. Maar dat is niet erg, hoor. Hij is zo inkeurig en degelijk. En hij heeft zo'n hoogstaand karakter, hè? Mm -hmm. Maar kijk eens wie daar loopt. Olly! Oh, Olly! Dag, Olly! Wil je me niet zien? Huh? O, goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen. Neem me niet kwalijk. Ik bedoel, ik was ergens anders met mijn uh, gedachten. Oh. Weet ik ook niet precies waar. <laughs> goedemorgen, jonge vriend. Het komt allemaal van de markies. Die kan soms zo raar uit de hoek komen. Oh. Hij is een dichter, zegt de burgemeester. Ja. Maar ik heb er nogal moeite mee, als u begrijpt wat ik bedoel. Mallard, hmm? hoe kun jij daar nog moeite mee hebben? Oh. Jij weet toch alles. Oh. Wat zei die markies dan wel? Iets... Oh. Iets vreemds. Het ging over een jonge dame met een leest en schone haren. Oh. Ze ging als een, als een gazel of zo de poort binnen. Huh? En toen was ze ineens verdwenen. Maar, maar een goocheltruc was het niet. Oh, no. en, en, en die poort staat ergens op de heide. Oh. Ik zou die wel eens willen bekijken. Oh, yeah? Erg interessant, zo'n gebouwtje midden op de vlakte, no. bedoel ik. Men moet als heer toch weten wie daar woont, vindt u niet? No. Zo jong en dan zo alleen... Misschien kan ik bijstand verlenen. Nou, dat en, uh, niet hoor. In ieder geval uh, moet ik die poort eens uh, bekijken, als u begrijpt wat ik bedoel. Uh, goedemorgen. Zo, een poort op de heide en een jonge dame? Hm. Ik zou... Uh, hm. Geen, hm. het is niets voor Ollie. Ik wil weten wat er op de heide gaande is. is in zijn eigen belang. Maar... Hij weet nog niet hoe gevaarlijk de wereld is. En dat verhaal beviel me allerminst. Maar je... Jij moet je hier buiten houden hoor. Je bent toch te jong voor dit soort dingen. Hm, ik weet niet waarom ze zich zo druk maakt. We hebben tenslotte wel vreemdere dingen beleefd, heer Olly en ik. Hoewel ik moet toegeven dat die een beetje verward praten. En ik heb nog nooit een poortje op de heide zien staan. Dat lijkt me gek. Dat moet de poort zijn waar de markies het over had. Een rare poort hoor. Als dat alles is. Een schaapherdershut, lijkt me. En je moet wel een dichter zijn om er iets anders in te zien. Hmm. Het ruikt hier vreemd. Niet erg schaapachtig. Schimmel, zwavel en zwammen. Paddenstoelen. Vreemde paddenstoelen. Nee, hier woont niemand. Bezoek. Dat is aardig. Dat kan ik gebruiken. Kom binnen, ventje. Dan krijg je een lekker koekje van me. Mm, mm, ik heb geen trek in koekjes. Wie ben jij? Ik heb je nog nooit hier in de buurt gezien. Ben je hier soms pas komen wonen? Wat een vragen. Jij bent een nieuwsgierig baasje hoor. Maar kom toch binnen. Als je dan geen koekje lust, heb ik wel een zuurtje voor je. En een glaasje limonade. Een mooi boek met plaatjes heb ik ook. Dat mag je bekijken als je wilt. Wat zeg je daarvan? Hmm, nu weet ik het. Je bent een heks. Maar je moet niet denken dat je mij met je mooie praatjes kunt inpalmen. En ik lust jouw snoep niet. U hoeft niet verder te gaan hoor, juffrouw Doddel. Oh? Het verhaal van de marquise is onzin. Oh. Die poort van hem is de ingang van een oude hut. Mm -hmm. En de mooie dame is een vieze heks. Oh? Een knappe dichter, die kant de Claire. Hij zuigt maar wat uit zijn duim om interessant te lijken. Een heks? Mm -hmm. Dat kan jij niet beoordelen, Tompoes. Daar ben jij nog te jong nou, voor. Ben... Maar na wat je me daar vertelt, weet ik des te zekerder... dat ik zelf eens een bezoekje aan die hut moet brengen. Ik mag haar niet aan denken wat er met die lieve Ollie zou ja, kunnen dan, gebeuren. En ik dan? Met mij is er toch ook niks gebeurd? Tompoes is Olly niet. En hij verzint ook maar wat. Het is toch duidelijk dat er alleen maar een deur staat. Hij heeft fantasie hoor. Dat ding lijkt zelfs niet op een hut. En die heks van hem zal wel net zoiets zijn. Kijk maar. Een meisje. Dat verveeld tegen de deur aanhangt. En door een zonnebril naar de regenwolken staart. Net wat ik dacht. Die jeugd van tegenwoordig. Heb je tegen mij? Moet je wat van me? Heb ik soms wat van je aan? Dat zou best kunnen. Zo'n jurk droeg ik toen ik vijf was. En je mag je hals wel eens wassen. Verbeer je dat, Ollie? Ollie? Ollie? De... Ollie! Oe, oe. Wat doe jij hier? bent u, uh, uh, Hebt u gewandeld? ja. Ik bedoel, u moet voorzichtig zijn, zo op die kale vlakte. Oh. Het is beter wanneer ik eerst eens ga kijken wat er van het verhaal van de markies waar is. Als u begrijpt wat ik bedoel. Niks daarvan, helemaal niet beter. Jij hebt daar niets te zoeken, Olly. Nou. Ga naar huis en doe die bloem uit je knoopsgat. Waarom mag ik daar niet gaan kijken? Nou. Er moet een heel wonderlijk poortje staan. En bovendien ben ik een volwassen heer met onderscheidingsvermogen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Kom nu mee, Olly. Nou. Want die vlakte is niets dan wat rondzwervend grut zonder manieren. Die buurt gaat erg achteruit, Doe. hoor. Niets voor iemand van jouw stand. Ja. in dat geval... Ja? Als dat alles is, bedoel ik... Maar de markies zei... Nee? Nou ja, dat doet er ook niet toe. Ik heb in ieder geval een frisse wandeling gehad. Ja. En Joost zal het eten wel klaar hebben. Goedendag, mevrouw. Wat doe je daar, Joost? Ik heb honger en het is etenstijd. Ben je al klaar? Bijna, heer Olivier. De soep staat reeds op en intussen had ik een klein gesprek met de heer Uitstrekker. Heel boeiend, wanneer u mij toestaat. Zal ik opdoen? Uitstrekker? Dat was een knecht van de marquise, als ik het wel heb. Waarover praat hij, hè? Zomaar wat, met mm. uw welnemen. De heer Uitstrijker is een heel ontwikkeld iemand. Hij kan over van allerlei meespreken. We hadden het over nieuwe buren en over de tegenwoordige toestanden. Ik hoop dat de portage niet te zout is. Het is een weinig ingedikt, vrees ik. Uh, Joost, ben ik oud, Joost. <laughs> Maak ik een uh, bejaarde indruk, bedoel ik. Daar heb ik nooit zo op gelet. Het zou ja. ongepast zijn om me in uw leeftijd te verdiepen. Ja. Maar nu we het daar toch over hebben, kan ik vanavond vrij afkrijgen, als ik zo vrij mag zijn? Ja, is al goed, ja. Knaapje zag een roosje staan, roosje op de heide... Nou is hij erheen gegaan. De volgende morgen was Tom Poes reeds vroeg in zijn tuintje bezig toen hij hier bommel gebeur werd. Die bewoog zich langzaam voort, nu eens een blik links en dan weer rechts werkend. Zodat het duidelijk was dat er iets aan schorte. Zoekt u iets? Ja, ik, ik zoek Joost. Oh. Heb jij hem ook gezien, jonge vriend? Uh. Gisteren is hij niet teruggekomen van zijn avondverlof. En nu sta ik overal alleen voor. Geen ochtendpap geen thee op bed. Het valt niet mee voor een heer van mijn stand. Wat raar. Het hm? is niet voor Joost, lijkt me. Nu? Um, u kunt beter de politie waarschuwen. Hm. Ja, misschien wel. Ja. Maar ik zal nog even wachten. Misschien komt hij nog. Hm. De wereld is heel onrustig tegenwoordig. En Joost heeft wel eens vaker Kuren gehad. Dat komt ervan. Hij weet zijn plaats niet meer. Je mag wel oppassen, jonge vriend. Op de heide is het ook al niet meer veilig, hoor ik. Op de heide woont een heks. Mm -hmm. Ja. Mm, zoete honinggeuren van de heide. Maar kijk, ik ben niet de enige wandelaar. Daar loopt een jonge dame. Met een tegenstribbelend diertje aan een lijn. Een onbekend soort hondje, zo te zien. Vast niet iemand uit Rommeldam. Die haardracht is uitheems. Hm, ik vraag me af. Ach, kom. Een opmerking over het weer kan geen kwaad. Fooi. Fooi, trulletje, kom hier. Hebt u zich pijn gedaan? Oh, eh... Uh, ik hoop dat u niet geschrokken bent. <laughs> het is niets met je, ik dat je doet niemand kwaad. Ik gleed uit, bedoel ik. Hij is ik. echt erg lief, maar hij moet nog wat opvoeding uh, hebben. Uh, uh, ik bedoel, uh, mijn naam is Bommel. Uh, aangenaam kennis te maken. Uh, wat een alleraardigst uh, beestje hebt u daar. Wat is het, als u begrijpt wat ik bedoel? Het is een trul... Zijn soort is nog niet zo bekend in deze streken... maar ik ben van plan er meer te gaan houden. En ik heet Ivy. Dag, mevrouw. Wat een alleraardigste ontmoeting. Prettige stem, beschaafde manieren en goede vormen. Dat zie ik graag, nee, jongelieden. Ik vraag me af. Maar nee, het zou niet juist zijn om mij op te dringen... Het kennismaken moet op gepaste wijze gebeuren. Niet ver vandaar was de marquise de Kante Claire bezig met het knippen van zijn haar. Een werk waar hij nooit mee klaar kwam, zoals oplettende luisteraars weten. Foei, trulletje, kijk nou eens wat er gebeurd is. Ik zit helemaal verstrikt in je riem. Parbleu. Een dame in verlegenheid. Een wild schaap, vrees ik. Fidonk, la belle et la bête. Maar de dame komt me bekend voor. Als ik mij niet vergis, is het dezelfde die ik door het poortje op de heide heb zien gaan. Zeer interessant, deze ontmoeting. Knoeierwerk, dat heb ik je anders geleerd. Deze keer zal ik het nog door de vingers zien. Maar de volgende keer moet ik een dergelijke lorge truldressuur streng bestraffen. Hier, dat morbel. Ik zal het meenemen. Vedok, hoe gaarne had ik die bejaarde snowdeert aan mijn rapier geregen. Helaas, oh. hij is ontkomen. Oh. Ik hoop dat ge u niet hebt bezeerd. Het was een walgelijk tafereel waarover ik zeer ontstemd ben. Gerne, ben ik bereid om met die verruwde grijzaart te duelleren, Fruile. Oh. Beschikt ge over zijn naam? Zo ja, dan zal ik mijn kaartje door een lakei op zijn stuitend adres laten depoeneren. Het is heel vriendelijk van u, maar doet u vooral geen moeite. Duelleren heeft geen zin, ziet u. Hij is mijn voogd. Uw voogd? Par exemple... Er bestaan weerzinwekkende toestanden in de maatschappij waar tegen onze verslapte regering niet opgewassen is. Zoiets is af. Hè? Het is heel lief van u om zo bezorgd te zijn, werkelijk. U moet wel een heel gevoelig iemand wezen. Oh. Huh? Vanavond geef ik een klein feestje en u bent welkom. Ik hou van dichters, weet u? Oh. Een duif ontkijpt. Aan des geweld. De wiek besmeurd. Het oog gekweld. Het oog? Maar bleu. Ik heb geen oog gezien. Nu ik het er nog eens naga. Eh bien, vanavond dan misschien. Die is weer aan het dichten. Hij mag wel oppassen, zo dicht bij de heide. Er is hier in de buurt toch iets vreemds aan de hand. Ik weet niet of de verdwijning van Joost er iets mee te maken heeft, maar iedereen doet een beetje raar, dat is zeker. En er woont een heks, die heb ik zelf gezien. Het zou me niet verbazen als er vreemde dingen gingen gebeuren. Met deze gedachten bleef Tom Poes in de buurt van de heidevlakte rondhangen. Ook toen de avond reeds was gevallen. Om een uur of negen werd zijn geduld beloond door het naderen van een draagkoets. Het licht speelde door haar haren en haar stem die denken aan het koeren van een duif. Als een gazelle overschrijdt de drempel van de poort. Hmm, nog steeds aan het dichten. Maar waar gaat hij heen? Dat zou ik wel eens willen weten. Het is mogelijk dat ook de dragers het adres niet precies wisten. Maar toen ze bij de rand van de vlakte waren aangekomen was er geen enkele moeilijkheid meer. ...want in het maanlicht tekende zich duidelijk een fraai bouwwerk af... ...dat in een oosterse stijl was opgetrokken. Het valt te begrijpen dat Tom Poes verbaasd was. Een dergelijk gebouw had hij in deze omtrek nog nooit eerder opgemerkt. Maar de draagkoets aarzelde niet. Met afgemeten stappen koerste hij op de poort af... ...waaruit een vriendelijk licht gastvrij naar buiten scheen... Tompoes volgde wat ongerust, want het rare bouwwerk stond op de plek van de schaapskooi waar hij de heks ontmoet had. Toch scheen er niets meer aan de hand te zijn. De beide dragers waren in een ordelijke houding voor hun koetsje in slaap gevallen. En de nachtwind suizelde zachtjes tussen de minaretten. Tom Poes wilde zich alweer terugtrekken. Maar op dat moment veranderde het toneel plotseling. Met het knipperen van een ooglid verdween het hele paleis. Alsof het er nooit geweest was. De heide lag weer kaal en verlaten in het maanlicht. En de ingangspoort was het enige dat er van overbleef. Hé? Zit je het niet gezellig, Ollie? Oh, je bent zo stil en je kijkt zo bedrukt. Zit je over Joost in? Die is oud genoeg om op zichzelf te passen, hoor. Ja. En ik zal wel voor je zorgen, terwijl hij er niet is. Is dat goed? <totstuk> nee. Nee. Er was een paleis op de heide, maar het is ineens verdwenen. En de markies was binnen, maar die is nu ook weg. Wat? Wat? Wat? Oh, een onzin, jonge vriend. <totstuk> Er is geen paleis op de heide. En iets dat er niet is, kan niet ineens nee. verdwijnen. Zeg nu zelf. Nee, dat kan niet. Nee. Olly heeft natuurlijk weer gelijk. Je moet ons niet zo aan het schrikken maken, hoor. Het was net zo gezellig. Nee, maar, maar, Er was wel een paleis. Huh? Een raar gebouw, in ieder geval. Achter het poortje van de heks. Huh? Juist, ik vermoedde al dat er iets niet pluis was op die kale vlakte. Nou, ik... ik had meteen al willen ingrijpen, maar uh, mevrouw hier heeft me tegengehouden. Ik? Nu is mijn plicht echter duidelijk. Ik zal persoonlijk. Niets daarvan, Orly. Dat is niets voor jou. En waarom niet? Oh. Ik ben een heer zonder vrees die het kwade bestrijdt. Als iemand hier begrijpt wat ik bedoel. Ik zal Be persoonlijk. Maar dat bedoel ik juist. Be Jij bent veel te goed voor dat soort werk. Je kunt het veel beter aan de politie overlaten. Ik kom een verdwijning melden. Eigenlijk had ik het al eerder willen doen. Maar juffrouw Doddel zei... Nou ja, dat doet er nu niet toe. Persoonlijk had ik een onderzoek willen instellen, bedoel ik. Maar juffrouw Doddel zei... Enfin, om kort te gaan. Joost had een avond vrij... nadat hij een gesprek met een knecht van de markies had gehad. En hij is niet teruggekomen. Nu zit ik zonder, als heer alleen. Juffrouw Doddel zegt nu wel... Ja, oh, oh, zo komen we dan niet. Je had beter die juffrouw kunnen sturen, Bommel. Wat kom je eigenlijk melden? Een verdwijning... Dat zeg ik toch? Joost is weg. En het paleis op de heide is ook weg. Hoewel er nooit een paleis op de heide geweest is. En de marquise die erin zat is ook weg, als u begrijpt wat ik bedoel. Onzin! Je, je kan beter naar een uh, dokter gaan. Neem mij niet kwalijk. Ik ben de opperdrager van meneer de marquise. En ik heb met eigen ogen gezien dat het adres waar ik hem had afgezet... had opgehouden te bestaan. En meneer de marquise ook... En mijn collega Joost eveneens. Er is iets vreemds gaande op de heide. En als belastingbetaler vraag ik om politiebescherming. Kom mee, kloppers. En af. <tie> <tie> Wat is dat? Een deur, commissaris. Ja, dat dacht ik ook al. Maar een deur geeft toegang tot iets. En dat zie ik niet. Dat is verdacht, Kloppers. Dat vraagt om een nader onderzoek. Wat zegt het proces verbaal ook weer? Wat deed de markies? De heer de kantenkleer. Uh, een ogenblikje, commissaris. Ja. Hier heb ik het. Hm? Volgens verklaring van de getuige... de koetsdrager L. Vuistjes... Ja. hief de vermiste de hand op... Hm? en. Klopte aan. Ja, tot zover. Het is onzin, dat is duidelijk. Geen zinnig persoon klopt op een deur waarachter zich geen woning bevindt. Maar goed, er zijn geen getuigen die ons hier voor aap zien staan. Vooruit dus. <truid> Kloppers, zit daar niet. Dit zijn verdachte omstandigheden. Hier is iemand aanwezig die daarnet niet aanwezig was. Onderzoek de omgeving naar een geheime gang! Goeie, trulletje? Ik hoop dat u zich geen pijn gedaan hebt. Het Trulletje bedoelde geen kwaad hoor, hij is alleen een beetje aanhoudend. Is wat? Hoe noemt u hem? Een Trulletje? En ik heet Ivy. Zo, Trulletje. Nou, mag ik de belastingpenning van het gedrocht even zien? En weet u niet dat het verboden is om viervoeters los naar buiten te laten? Ik denk erover om u op de bon te zetten. Hoe was uw naam ook weer? Ivy? Maar ik wist heus niet dat ik iets verkeerds deed. Agent, echt niet. Ik woon hier nogal eenzaam, ziet u. Ja, dat zie ik. Of, of liever gezegd, dat zie ik helemaal niet. U woont niet. Een deur is geen woning. Waar, waar, waar komt u vandaan? Vertel me dat eerst maar eens, voordat we verder gaan. Nu begint u echt lastig te worden. Dat is vervelend. Ik hou niet van dat soort mannen. Niets aangetroffen, commissaris. Wat een blik. Commissaris, wat is er gebeurd? Wat een oog. Wat een diepte. Wat een oogblik. Commissaris? Diep. Diep, diep, Co commissaris. Diep. Wat is dat? Kunnen jullie het weer niet alleen af? Het komt door een poortje, gelokaliseerd op de heide, bij de zanderij. Nee. Daar woont een jonge dame. In dat poortje of onder dat poortje, weet ik veel. Nu, die heeft nogal indruk op de commissaris gemaakt, met, met alle respect hoor. Pas is... Uh, hij is overspannen. Ja. Ik zal hem opschrijven voor buitengewoon verlof. Dit gaat niet. Oh. Lijstje op de heide. Oh. zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Breng hem naar huis, kloppers. Oh. Ga zitten, Dirk. Je weet dat ik niet van drukte hou. Neem een goed boek en lees mij een stukje voor. Dat vind ik prettig. Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. Bas is overgespannen, en nu zit ik persoonlijk met dat poortgeval. En dat terwijl ik toch al zoveel te doen heb, het hoofd nog wel om. Het zal wel tochten. Dan zitten er alleen maar tientreisjes naar het zuiden in. Tot doet de deur dicht. Ik zal eens laten zien wat er in mijn hoofd zit. En als er daar nog iets ergs met me gebeurt, zal ze nog spijt krijgen. Ik zal zelf een onderzoek op die vlakte instellen. Dat had ik trouwens al lang willen doen. Het verhaal van de markies over een dame op de heide. En nu dat gebrabbel van Bas over een diep oog. Ik weet wat met de doel staat. De volgende morgen werd de stilte in de natuur reeds vroeg verstoord door heer Bobbel. Hij liep, gewapend met een zware wandelstok en het ochtendblad, vastberaden over de weg. Een ernstige trek lag over zijn gelaat, en het was duidelijk dat hij een vast besluit genomen had waarvan hij zich niet af zou laten brengen. Het gerucht van zijn schreden deed zijn buurvrouw opzien van haar tuinwerkzaamheden: Olly, waar ga je naartoe? Is er iets gebeurd? Ja, inderdaad. Oh. Commissaris Bas is vreemd overspannen. En ja. de burgemeester is verdwenen. Nee. Spoorloos. Oh. Net als de markies en Joost. Nee. De krant staat er vol van, mevrouw. Oh, ja? Er zijn misstanden die naar de heide wijzen. Oh. En er moet een einde aan komen. Het is me wat te zeggen. Ja. Hoe komt dat nu zo ineens? Nou, niet ineens. Deze onregelmatigheden zijn al een poosje aan de gang, zoals u weet. En ik had al lang zelf iets moeten doen. Als ik niets doe, gebeurt er niets, als u begrijpt wat ik bedoel. Nee. Daarom ga ik naar de heide om de boel grondig te onderzoeken. Oh nee! Uh, Dat ga jij niet, Olivier. Jij bent heel knap en je kunt uh, uh, alles, maar je moet je plaats weten. Nou, uh, naar die vlakte ga je niet. Uh, niet? Nee. Waarom dan niet? Oh, u ziet er moe uit. Hebt u ver gelopen? Oh, dat niet zozeer. Oh. Ik had ver en flink willen lopen, dat wel. Naar de heide, als je begrijpt wat ik bedoel. Oh, maar mevrouw Doddel heeft daar veel op tegen. Dat is een plek voor bandeloze jongeren, zegt ze. Een heer van mijn stand en leeftijd past daar niet, volgens haar. Maar daar verdwijnen zomaar allerlei lieden. En er moet toch iets aan gedaan worden, nu de politie machteloos is. Uh -huh. nou, nu dan. Trouwens, ik wil wel eens weten wat er gaande is. Wat zijn bandeloze jongeren, jongeren? Uh, Dat weet ik niet. Ik geloof dat Doddel zich vergist. Op de heide woont een heks. En die is natuurlijk de oorzaak. Ik heb haar zelf gezien. Uh, een heks, ja. ook oh, goed. Het is allemaal om het even. Maar het deugt er niet. En het wordt tijd dat een heer met onderscheidingsvermogen... Ja. Maar ja, Doddeltje zegt dat ik... Uh... Huh? En daarom kan ik niet... Ach, wat, ik ga naar huis. Ik, ik moet mijn bed nog opmaken. Oh. Brouw, daar heb ik je in. Wat is hij nederdrachtig? Wat zoekt u? Huh? Heeft het soms iets met de heide te maken? Ah, zo kan men het noemen. Ja. Aan de rand van de vlakte geeft het eigendommelijke plantengroei... veel loken en zwamgras. Oh, ja. maar de kruiderij is nederig geworden. Oh. Wat is hier dan los, zo vraag ik u. Uh, op de vlakte woont een heks. Ik heb haar zelf gezien. in Een heks gehoord in de wetenschap der psychologie. Dat is okay. momenteel mijn terrein niet. Ik beweeg mij nu in de botanica. En daar ik na dagenlange zoeken ja. eindelijk een gans nederdrachtig gevonden heb... moet u mij onschuldigen. De goede dag. Ja. Aan hem heb ik niets. Ik kan beter zelf bedenken wat ik tegen die heks kan doen. Maar dat valt niet mee, want ik heb nog nooit zoiets bij de hand gehad. Schiet op, je begint een beetje ervaring te krijgen, mijn roepje. Daarom heb ik je de eerste trul maar weer teruggebracht. Maar dat is allemaal kruimelwerk. Ik ben een arme oude man en ik heb er heel wat nodig voordat ik weer op krachten kan komen. We zullen het groter gaan aanpakken. Hoe doen we dat? Goed, kijken. Mijn raafje, goed je ogen de kost geven, zoals ik je geleerd heb. En laat het verder maar aan mij over. Om Hokus weet wat er in de wereld te koop is. Knapert. Dat was de heks en die oude was Hokus pas. Maar wat zijn trullen, die dieren soms. Lelijke mormels hoor. In ieder geval deugt dat stel niet. En het is de moeite waard om te weten wat ze eigenlijk van plan zijn. Hmm. De president van de kleine club, de heer Ofant Mzn, zat zorgelijk in een lederen lederenvoertuig geklemd. Deze club heeft het altijd in het kleine gezocht. De kwaliteit van onze leden moet het hem doen, niet, niet de hoeveelheid. Dat was onze stelregel. Maar waar blijven we als de voornaamste zoekraken? We schrompelen. We schrompelen weg. We moeten er nieuw leven in blazen. Het is een hele last. Ja, ik, ik heb zojuist een alleraardigst schrijven binnengekregen. Het is, een, het is een uitnodiging van een zekere magister HP. Pas voor onze leden om kennis te komen maken met hem en zijn dochter. Een restaurant de Gouden Karper. Een vermogend man die pas, meneer Van't. Dat heb ik wel kunnen nagaan. Een heel aanzienlijke vreemdeling. Kijk, dat is juist wat we nodig hebben. Aan het werk. Ja, ik, ik, ik zal er zijn. Goedendag. Kijk... Dat is nu aardig. Ik dacht juist, wat is het leven toch saai tegenwoordig. Ja, niet dat ik het niet gezellig vind, zo met een breiende dame in de studeerkamer, hoor. U moet me goed begrijpen, maar het gaat zo weinig uit van de kleine club, dacht ik, als u begrijpt wat ik bedoel. En daar krijg ik nu een uitnodiging om vanavond met een aspirant lid te komen kennismaken. Een zekere Pas. In restaurant de Gouden Karper, u weet wel. Uh, dat kan ik niet laten lopen, mevrouw. U, u moet mij excuseren. <tie> oh, Mollert, Zeg toch, Doddeltje. <tie> nou, <tie> Zou je dat nou wel doen? Nou, wat weet je tenslotte van die pas af? <tie> Juffrouw Doddel, is er wat? Is heer Bommel lastig? Mo, dat niet, mij oh. zo. Rusteloos, hè? Hm? U heeft hij weer een uitnodiging gehad van een zekere pas. En daar wilde hij met alle geweld naartoe. Pas? Hokuspas? Ja. Dat moet hij niet doen. Hm? Die is gevaarlijk. Ik, ik weet nog niet precies waarom, maar ik durf er iets om te verwedden. Dat is mijn idee ook. Hm -hmm. Maar ik durf niets meer te zeggen. Olly mocht eens denken dat ik me met zijn zaken bemoei. <middels> Eindelijk is een leuke avond met heren onder elkaar. Het is nu al aardig van mevrouw Doddel dat ze voor mijn huishouding en mijn eten zorgt. Nu Joost weg is. En dat breien is wel gezellig natuurlijk. Maar een heer van mijn stand verlangt soms naar een ontwikkeld gesprek met gelijken. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Ja, dat rechts en averechts is niet alles. Oh, oh, oh. Lekker bonden. Oh, en kijk. Spijkertjes, dit is opzet. Qua jongenswerk, men pompt mij dwars, dat is duidelijk. Wat een misselijke streek. Men gunt mij mijn verstrooiing niet. Maar ik laat mij niet tegenhouden als ik flink doorstap. Hij wordt altijd koppig als hij wordt tegengewerkt, dat had ik kunnen weten. Maar misschien kan ik hem afschrikken als ik het nog eens op een andere manier probeer. Als ik nu eens zo... over de weg zo dit koordje. Oh, ook dat nog. Een koort over de weg gespannen. Mijn bloem geknakt. Mijn strikje nat. Maar ik laat mij niet van mijn uitnodiging afhouden. Dat moet mij niet denken. Het zit eraan bij de oude baas. Waar is hij op uit vraag ik me af. Hij wil natuurlijk voorgedragen worden als lid van de kleine club. Ik heb dat vaker zien gebeuren. Allemaal een gevolg van de welvaart. Maar ik zou toch deze pas niet met anderen willen vergelijken. Heb je, om maar iets te noemen, zijn dochter gezien? Een plaatje. En dat die glimt naar. Ze herinnert me aan een gedicht dat ik eens van de markies hoorde. De markies. Men zegt dat hij om haar het land verlaten heeft. Een ongelukkige liefde. Zegt men. Ze is een opvallende verschijning. Zo heel anders dan gewoon. Hè? Ik zal haar toch eens een aanbieding grutsprits gaan doen. Waar woont ze eigenlijk? Op de heide. Haar pleegvader schijnt haar een zomerhuis te hebben neergezet. Amtelijk is dat niet helemaal in orde. Er is een loopje genomen met artikel 23, maar ach. Ik neem aan dat het in orde kan worden gebracht. Wij ambtenaren zijn de kwaadste niet, al denkt men dat soms... Ik zal dat zaakje spoedig eens gaan regelen. Wat moet dat? Ik moet naar binnen. De receptie van heer Pas, u weet wel. Dat kan iedereen wel zeggen. Maar zwervers komen er niet in, vader. Maak dat je wegkomt. Ik ben lid van de kleine club. Onderweg kreeg ik vier lekke banden en ben over een touw gevallen. Maar ik laat me door kleinigheden niet tegenhouden als ik op een feestje wordt uitgenodigd. Hier ben ik en dit is mijn lidmaatschapskaart. Drrr. Uit jij! Oh. Er is niets meer aan. Er is geen respect meer voor een heer van mijn stand. Lek geprikt en door het slijk gesleurd. En, en, en, en de politie doet niets. Heer Olly, uh. um, hoe is het geweest? Uh. Ik weet niet wie het mij geleverd heeft, maar het laatste woord is hier nog niet over gesproken. Oh. Het gaat te ver, als je begrijpt wat ik bedoel. Joost is weg, mijn huis is vervuild, ik val in de modder. En als mevrouw Dobbel er niet was, zou ik niet eens meer te eten krijgen. En nu moet ze noodgedwongen mijn jas nog schoonmaken ook. Wat blijft er op die manier van een heer over? Hmm. Het is wel zielig. Wat zou er van hem worden als hij op tijd in het hotel gekomen was? Nu zie daar tenminste veilig voor. Al weet ik dan ook niet wat er zal gaan gebeuren. De volgende morgen zat Tom Poes alweer vroeg opzij van de weg die naar de heide voerde. Phew, wat een drukte. Wat komen al die mensen hier doen? Daar gaat Grootgrut. Ik wil wedden dat hij een afspraak gemaakt heeft voor een aanbieding grutsprits... En hij is niet de enige met een uitnodiging zo te zien. Deze krachtwagens zullen heel wat gewassen vernichten. Ja, er is heel wat verkeerd. Toch ga ik door met mijn onderzoekingen. Weet u wat hier mankeert? U zult het niet geloven willen, maar hier groeit haast geen droezelkruid. Ongehoord. Oh ja, dat wist ik niet hoor. En wat is daar zo vreemd aan? Het hoort bij de Gesteldigheid. Oh. Wij bevinden ons hier op een buitenordentelijk bodem eigen. Oh. Hier gaat de geest rondover in een gebied. En wat zien we? Auto's. Dat is ja een domzinnige opmerking. Je pleegt oh. men loken en kruiden aan te treffen, maar die zijn er niet. Ja. Wat ja. mag de reden zijn? Ja, dat weet ik niet hoor. Ik vraag me af waarom al die wagens naar de vlakte gaan. Oh. Daar wil ik meer van weten. Ik zie er trouwens niet één terugkomen. Paal! Wat zoeken al die luid toch bij die heks? Het is duidelijk dat ze hier gisteravond uitgenodigd zijn. Maar de hut die op de vlakte stond was vies en gammel... en dat rare paleis is spoorloos verdwenen. Ik voor mij zou er niet graag op visite gaan. Op dat moment bereikte hij een heuveltop... zodat hij een goed uitzicht had. M maar hoe kan dat nou? Geen hut of iets. Alleen maar een poort... En al die geparkeerde auto's. Waar is iedereen gebleven? Wat zou die heks hebben gedaan? Wat is dat daar voor een drukte? Ah, meneer Fant. Het lijkt wel een vergadering. En dat terwijl ik een afspraak had. Wat moeten al die lieden daar? Ik zie niemand. Alleen maar wagens en een deur. Hm. Ik ga maar eens een kijkje nemen. Oh. Goedemorgen. Ik zoek hier een perceel toebehorende aan een zekere H-pas... Kunt u mij ook zeggen waar ik dat vinden kan? Ja, hij is weg. Wat zegt u? Wat is weg? De, de clubvoorzitter. Hij liep onder dat poortje door en toen was hij ineens verdwenen. Verdwenen? Dat kan toch niet? We leven in een geordende maatschappij. En als het waar is wat u zegt, is het uw plicht om het bij de bevoegde overheden aan te geven. Ja, maar, maar ter zake, nee. kunt u mij ook zeggen waar zich het perceel toebehorende... Nee, daar! Aan datzelfde poortje. Maar het deugt niet. Er woont een heks. Gaat er niet heen, meneer Dorknoper. Iedereen raakt er zoek. En ik heb daar de markies zien verdwijnen toen het een marmerig gebouw was. En ik wil wedden dat dit de plaats is waar de burgemeester en Joost naartoe gegaan zijn. Wat u zegt. Alvorens ik mij naar dat pand begeef, zal ik de politie inschakelen. Maar de commissaris is overspannen. Ik vrees dat... Artikel 19 zegt... Hmm. Ik moet mij beraden. Oh. Gans zonderbaar. Ik neem hier een merkwaardige toename van de trulzwam waar. Trulzwam? Maar... Juffrouw Netelblom, het stadsbestuur is vastgelopen. De burgemeester en de commissaris van politie zijn onbereikbaar. Uit artikel 19 volgt dat degene die dan de orde moet handhaven, de dienstdoende ambtenaar eerste klasse is. En die ben ik. Daarom is het niet verantwoord wanneer ik mij naar de heide begeef om al daar een omstreden perceel te gaan taxeren. Het is daar niet pluis. Niet pluis? Wat is er dan aan de hand, meneer Doorknopen? Er is mij iets ter oren gekomen over een heks. Aha! Een heks? Als het daarom gaat, kunt u werkelijk beter dames inschakelen. Zowel in de administratieve als in de politiële afdelingen. Als man moet u in geen geval naar die vlakte gaan. Laat u het maar mij over. En het zou misschien wel een goed idee zijn wanneer u eens met de inspectrice Putter sprak. Van de verkeersbrigade, bedoel ik. Zij zal het werk van de commissaris zeker aankunnen. Waarschijnlijk beter. Pas. Nou, doe nou gewoon, jongen. Inspectrice Putter van de Verkeersbrigade was bezig de doeken te leggen op het hoofd van de commissaris. Wat zei Goedemiddag. Het komt me voor dat de politieleiding te wensen overlaat. Mij ook? Was het echt eng? Hij praat alleen maar over ogen. Heksenwerk. Als ambtenaar eerste klasse heb ik het stadsbestuur overgenomen. Mijn plan is om vrouwelijke politie in te schakelen. Daarom benoem ik u tot waarnemend commissaresse. De vlakte moet onderzocht worden en dat is geen werk voor mannen. Net wat u zegt. U kunt daar beter aan ons overlaten. Ik heb er al vaker gedacht. U zult eens zien hoe vlug wij deze gemeente tot een voorbeeld voor het land gemaakt hebben. Degelijk en netjes. Zonder narigheden. Meneer Doorknoper, Argus, de rommelbode. Wat is er toch aan de hand? Jonget van alles, maar het fijne kom je alleen aan de bron te weten. U kent dat. Heb je om de regie me? Uh, zeker. Schrijft u maar op. Gezellig, hè, Olly? Hm? De zomer is mooi, maar het najaar heeft iets knus. Hm? Hm, ja. Oh, niet maar. Huh? Oh, wat een toestand. Dat is het? bestuur van de stad is in handen van dorknoper, lees ik hier. Oh. En inspectrice... Putter is tot waarnemend commissaris benoemd en juffrouw Netelblom tot waarnemend ambtenares eerste klasse, zonder speciale bezoldiging, wat dat dan ook betekent. Wat een toestanden, en, en dat terwijl het lijstje van vermisten steeds langer wordt. Mm -hmm. Binnenkort is er geen heer meer over in Robbeldam. En wat wordt aan gedaan? Zwakke vrouwen krijgen het voor het zeggen. Zo moet je niet praten, Olly. Ik vind het een heel goed idee, hoor. U zult eens zien hoeveel beter de stad nu wordt. Let maar op. Onzin. Nee. Neem me niet kwalijk mevrouw, maar dit is onzin. Oh. Weet u wat er had moeten gebeuren? Ik had al lang moeten ingrijpen. De enige die orde op zaken kan stellen, ben ik, Olivier B. Bobbel. Door, door zwakheid en vrouwenpraat oh. heb ik me van mijn plicht laten afhouden. Maar, maar nu is het uit. Holy en het is uit! Oh, langer reeds heb ik me gedragen als Samson op de echt. Als u begrijpt wie ik bedoel. Nee. Nu ga ik eindelijk persoonlijk een onderzoek instellen. Ah, en dan knap iemand die me tegenhoudt. De maan scheen koud over het pad waarop hij zich even later voortbewoog. Een kille herfstwind rukte de bladeren van de bomen. Doch de vastbesloten heer marcheerde met kordate schreden naar de vlakte die achter het struweel zichtbaar was. Op de grens daarvan ontwaarde de held twee gestalten die de weg versperden. Het waren vrouwelijke agenten van het Rommeldamse Politiekorps, zoals hier Olly vaststelde. Mag ik even passeren? Geen sprake van. Geen doorgang voor manspersonen. Ja. Orders van commissaris Putter, u kunt beter teruggaan, meneer. Terug. Anders wordt er geweld gebruikt. Als u zo begint, staat iemand met mijn begrenselen machteloos. Maar goed, ik zal mijn eigen eenzame weg wel gaan. Niemand kan mij daarvan afhouden. Toen Tom Poes de volgende morgen in zijn tuintje bezig was... werd hij aangesproken door mevrouw Putter... die het onderzoek in de heidezaak ter hand ging nemen. Wat weet jij van dat poortje op de vlakte? Poortje? Um, het is eigenlijk een hut waarin een heks woont. Soms lijkt het op een soort paleis en soms is het een poort... Maar als je er onderdoor loopt, verdwijn je. Ik zou maar oppassen als ik u was. Oh, jouw raadgeving heb ik niet nodig. Ik weet hoe men een heks moet aanpakken. Oh. Hutje Paleis. Echt iets voor mannen om zo te kletsen. Het is dus een poortje, ziet iedereen. Oh, en kijk, daar staat juffrouw Netelblom ook al. Dat noem ik aanpakken. Ach ja, ik ben meteen even gaan kijken. Waarvoor al die omslag dient, begrijp ik werkelijk niet. Deze zaak is eenvoudig. Dit bouwwerkje is onwettig. Er is geen vergunning voor aangevraagd en het staat op gemeentegrond. Het moet onverwijld gesloopt worden. Niet te vleug. Volgens de geruchten verdwijnt men als men eronder doorloopt. Maar ik heb een scherpe verdenking dat dit alleen voor manspersonen geldt. Ik moet het persoonlijk onderzoeken. Voorzichtig toch, riep juffrouw Netelblom nog. Maar de flinke dame was reeds onder het bouwwerkje doorgelopen. Tot haar grote opluchting verdween ze niet. Maar wel zag ze dat het landschap voor haar heel anders was dan ze zich herinnerde van daarnet. In plaats van de uitgebloeide heide die ze voor ogen had, bevond ze zich voor een zanderige vlakte die bedekt was met zwammen en paddenstoelen. Oh, vreemd! Waar komt u ineens vandaan? En wat is dit voor vee? Dit is een kudde trullen. Ze doen geen kwaad hoor. Ik houd ze goed in de gaten zodat ze niet weglopen. Maar dit is heel onregelmatig! Ik weet zeker dat meneer Doorknoper het niet zo goed keuren. U hoort het, dus niet volgens de regels. Hebt u vergunning om hier te wijden. Wat is uw beroep? Trullenhoedster. En ik ben hierheen gekomen omdat er zoveel mooie trulswammen groeien. De arme dieren zijn er gek op. Toe, laat het nog even toe, mevrouw de agent. We doen echt niemand kwaad. Nee, nee. Het wordt tijd dat er echt iets gedaan wordt. Uit nieuwsgierigheid gaat iedereen natuurlijk naar het poortje kijken en dan zijn ze weg. Ik moet die heks uit de buurt van Rommeldam verjagen. Maar hoe? Het is ja ongehoord dat mijn onderzoekingen gehinderd worden. Ik moet waaien om de woekering der treuzaam te observeren. Het spijt me geen toegang, vooral niet voor manspersonen. Maar ik ben geen manspersoon. Ik ben geleerde. Ik onderzoek. Het is ganz wonderbaar dat in deze gegend geen droeselkruid meer voorkomt. Het is strijdig met de natuur. Laat mij passeren. Ja. Hey, ja maar. Wie dat, is die ja, dame met dat mandje? Die daar naar het poortje loopt? Donna, er is iets in haar verschijning dat mij bekend voorkomt. De professor trekt alle aandacht van de agenten... dus het toezicht op de heide laat de wensen over. En ik maak daar gebruik van. Vlug, achter die dame aan, naar het poortje. Wat doet ze daar nou toch? Ze knielt neer in de heide en tast in haar mandje. Ik zie rookwolken opstijgen waar zij zit. Dat raakt niet zoals tabak hoort te raken... Het is een beetje kruidachtig, maar dat is geen... Dat is... Heer Olly, wat doet u daar? Ga weg, Be bemoei je er niet mee, bedoel ik. Ik laat me niet meer tegenhouden door, door, door, door niemand. Maar... Het wordt tijd dat hier met vaste hand wordt ingegrepen door een heer die zijn plicht verstaat. Ga weg, jonge vriend. Er kan iets gebeuren. Wat kan er gebeuren? Be Bedoelt u die kruidlading die u daar hebt aangestoken? Ja, ik wil een einde maken aan dit bouwwerk. Maar... Het had al lang moeten gebeuren, maar niemand is op die gedachte gekomen. Oh, een heer moet nu eenmaal alles alleen doen. Terug, jonge vriend. Van het poortje bleef niets dan het voetstuk over. En verder waren de gevolgen hoogst merkwaardig. De heide, die zich tot dusverre voor het tweetal had uitgestrekt, was in een vlakte vol zwammen veranderd. En die werd bevolkt door een kudde grazende trullen. Te midden van deze beesten stonden enige dames verstijfd naar de kruiddampen te kijken: de inspectrice, de ambtenares en de herderin. Wow! De paspoort is weg! Wat moet ik nou beginnen? Tampoes, help me! Help! Help! help. De Vreemd, wat willen die Mormons van de heer Olly? En waar komen ze ineens vandaan? Zouden ze iets met de verdwenen burgers van Rommeldam te maken hebben? Professor? Hans, zonder pa. De landschapsaanblik heeft zich plotseling geanderd. Wat zijn dat voor eigendommelijke schepsels die daar de bommel vertrampelen? Ja. ja, dat vraag ik me ook af. Ik, ik wilde u daarom wat vragen. Pro, ik zie daar iets buitenartentelijks dat ik wetenschappelijk studeren moet. Hm? De bodem eigen is ja bedekt met zwammen. Ja. Treuzwammen, als ik goed hm. zie. En van waar komen al deze ongehoor mormeldieren? Ik sta voor een grote vraagstuk in mijn loopbaan. Dat kan ik me voorstellen. Ik ook. Oh. Maar kunt u mij niet even zeggen hoe Drusselkruid er precies uitziet? En waar ik het vinden kan? Ach, de domme droeselkruid. Hier, ik heb nog een takje. Deze oh, ja. kan men vinden op vlakke streken waar hij op zand en te groeien pleegt. Maar in schaduwrijke gevenden wordt hij kans rood. Als een bijspel in de woud. Maar stoel mij nu niet langer. Ik moet achten wat de bommel daar maakt. Wat blijft er op zo'n manier van een bommel over? Ik ben blij dat mijn goede vader dit niet hoeft meer te maken. Oliejongen zei die altijd, een heer moet zorgen dat hij een heer blijft. Vooral als er dames bij zijn. Snel, meneer o. o. Heb dank, mevrouw. U was juist op tijd. Ik, ik had niet veel langer weerstand kunnen bieden aan deze verscheurende monsters. Ondanks mijn reuzenkrachten... Ze zijn niet verscheurend. Ze grazen ja. maar een beetje. Oh. Hm. Zo. Uh, nu, ik, ik bedoel... Ik, ik hoop dat het opblazen van het poortje geen ongemak voor u betekent. Dat poortje was onze enige bescherming... Nu het weg is, kunnen we hier niet blijven. En wat moeten we beginnen totdat de veewagen komt? We hebben geen onderdak meer. Hmm. Die poort gaf anders niet veel onderdak. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar geen nood. De kudde kan zo lang in slot Bommelstein. Joost is er toch niet. En het was niet mijn bedoeling om u te ontrieven. Ongehoord. Die bommelzame taas. honden. In een mutation, durf ik wedden. Ik ben op dat punt. een veegelschokkende ontdekking te maken. Hmm. Op deze manier zal ik nooit genoeg droeselkruid kunnen vinden. voor mijn doel. Het plantje is inderdaad schaars. precies zoals professor Prilwitzkovski al klaagde. En honger heb ik ook. Trouwens, in het donker heeft dit zoeken geen zin. Ik moet proberen ergens onderdak te vinden. En kijk, daar brandt een lichtje. Een huis. Vannacht heb ik tenminste een dak boven mijn hoofd. Ja, ja. Dat slentert maar. En als de duisternis en de honger komen, is het huilen, hè? Oh, ik, ik hou helemaal niet. Ik, ik wil alleen maar... Ik, wat jij wilt, kan mij niet schelen. Oh. Onderdak kan je krijgen. Maar niks voor niks. Mm -hmm. Zie je al die planten die hier in de kamer liggen? Ja. Pluk de bladeren van de stengels en doe ze in een zak. Oh. Als je je best doet, krijg je soep. Lekkere soep. Ja. Kom, kom binnen. Tjonge, een mooie oogst. U bent vast een kruidenzoekster. En wat zijn dit wel voor uh, groeisels? Wat doet u ermee? Dit is droeselkruid. Oh. Netjes plukken. Ja. Bladeren. En geen stengels. Zo hoort het. Oh. Drosselkruid. Daarmee kan je herstellen wat geweest is. Hmm. Dat is mooi. Heel mooi. Zo, alles proper en netjes. Dat zal een verrassing voor Olly zijn als hij thuis komt. Ach ja, zo'n man alleen is niks gedaan. Al is hij ook zo knap en sterk als Olly. Ik denk wel eens... Oh, welkom, terug binnen. Laten we ze maar naar de keuken gaan, uh, mevrouw. Oh! Me me mevrouw Donnel Och, wat spijt me dat Ik bedoel, hebt u zich pijn gedaan? Oh. Ik wist niet dat u hier was, bedoel ik Als ik dat geweten had, zou oh. ik wel <h EC> Ja, dat treft u erg ongelukkig maar ja, ik heb die poort op de heide een beetje opgeblazen. U weet hoe die dingen gaan. Ja. Ik kon toen als heer die dieren niet in de kou laten staan. En daarom heb ik ze maar onderdak in Bobbelsteinen aangeboden. Ja. Wat u, mevrouw? Het is belachelijk. Huh? En die trullenhoedster? Wat doet die hier? Oh, oh, oh. die? Ja? Hè? Die hoort bij de kudde, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp het. Hm. Hier is geen plaats voor mij. Blijf jij maar bij de trullenhoedster, Olly. Oh, jammer. Het is werkelijk zonde dat Doddeltje zo bekrompen is. Zo'n herderinnetje alleen kan zonder dak toch niet voor die stomme dieren zorgen? Nee, mijn plicht als heer gaat voor, dat voel ik. ik... Oh, oh, wat lastig is dat nu toch? Ze moeten in de keuken blijven, want hier bevuilen ze mijn interieur... Waar is die hoedster nu? Moet ik dan alles alleen doen? Hebt u last van ze? Ah. Dan moet u het zeggen, hoor. Och, de stomme dieren houden van mij, dat is duidelijk. Maar ze zijn wel erg aanhalig. Mm -hmm. Het is net alsof ze iets van me willen. Zouden ze honger hebben? Het is iets anders. Oh. Morgen komt de veewagen en dan worden ze geslacht. Daar hebben Och. ze misschien geen zin in. Maar zo is nu eenmaal het leven. Oh. Zo is het leven? U hebt een hard beroep, maar u kunt dit huis beschouwen als het u, he, juffrouw. Ik kan me zolang wel in een hotel behelpen. Gaat u weg? Ja, dat is gepast. Tot morgen, juffrouw Ivy. Ik had hem aan moeten kijken met mijn ogen, maar ik kan niet. Hij heeft iets, ja, wat eigenlijk... Ben jij eindelijk klaar met het droezelkruid? Um... Nou, wordt tijd. Hier heb je ja. wat eten. Um... Eet maar lekker. Als je dat op hebt, kan je gaan slapen. Oh, wat zal jij lekker slapen. Uh, wat is dit voor soep? Zoiets heb ik nog nooit geroken. Je moet het um... niet ruiken. Je moet het eten. En dan zou je zien hoeveel goed het je doet. Het is echte ingedikte repelsoep. En die is heel goed voor jonge jongens die nieuwsgierig zijn. Repelsoep lust ik niet. Hier! Het is maar goed dat ik niet van dat spul gegeten heb. Het was een heks, net als ik al dacht. En van heksen moet je nooit iets aannemen. Maar nu heb ik in ieder geval voldoende droeselkruid voor mijn doel. En daar ging het om. Vandaag komt de veewagen. Er is niet veel tijd meer. Eigenlijk moet ik zorgen dat ik die Olly nog... Ik moet hem nog goed aankijken. Dat is moeilijk. Hij is helemaal niet zo. Wat zal maar gisteren pas zeggen... Deze eigendomlijke diersoort laat mij niet in rust. Ik ben gans verschutterd. Ik laat de botanica voor de biologie. Ik moet weten wat voor beesten ik voor heb. Neem mij niet kwalijk dat ik u al zo vroeg stoor. Ik hoop dat u een verfrissende nachtrust hebt genoten, juffrouw. En hier is een ruiker die... Hier... Houd hem tegen, hij ontsnapt. Goh, nee. de stouter. Heb geen angst, mevrouw Ivy. Oh, het diertje komt vanzelf terug. Want het weet wel waar zijn voedsel vandaan komt. Kijk, hier is een boeket hersenbloemen. Uw leven tussen lelijke beestjes is zo kleurloos. En een weinig schoonheid zal het wellicht wat opvleuren. Ook dat nog. En vandaag komt de veewagen. Nu missen er vier... Hoezo vier? Er is er maar één eventjes weggelopen. Die komt direct wel terug. Kijk, hier is een ruiker. Je begrijpt er hm? niets van. Hij komt niet terug. En dan ben jij er nog. En die baardman daar in de verte. En die tompoes. Huh? Een kanis? Of is het een soes scrofa? Die aanblik duidt je op ganz niets bekend. Wat hebben wij toch hier? Laat maar. Hij moet oh. eten. U zult eens zien wat hij daarvan opknapt. Kijk eens wat ik hier heb. Brown, welke buiten ordentelijk hoeveelheid droezelkruid hebt u daar? Ja. die moet uit het woudersmieden afkomstig zijn. Wat doet u daarmee? Het is trurrenvoedsel. Brown, de huidenspigmentering duidt op een lichtschroes wezen... en wijst in de richting de keldertjesdieren... Het is klaar dat het eten van de in ...eine ego-reactie in de lever geoorzaakt heeft. Deze droezelkruid daarin tegen. Daar komt de veewaar. Ik moet opschieten, als ik maar niet te laat ben. Ik ga via de achterkant naar binnen. Dan word ik niet gezien. Ja, ja. Deze droezelkruid stelt openbaar... in een ring in de cellenstructuur daar. Ach... Ik zou daarna zijn spiegel eenmaal willen dineren. Daar is hij. Maak dat je wegkomt voordat ik mijn oog op je laat vallen. Oh, ik heb geen bezwaar tegen een blik uit uw ogen. Integendeel mag ik wel zeggen, als u begrijpt wat ik... Oh. Ze is dus hier. Met de kudde. En dat niet alleen. De kudde is niet compleet, zie ik. Ze heeft gefaald. Ah... Ik, arme oude man, wordt altijd bedrogen. Mag ik even door? Olly is in groot gevaar. Daarom heb ik u gevraagd hierheen te komen, mevrouw. De gemeente moet iets doen. Uh, als u mij even... Gevaar? Daar heeft de heer Doorknooper niet over gesproken. Ik ben bang dat dat niet in mijn lijn ligt. Dames, ik heb hier... In de mijne wel... Het is mijn plicht om zo'n man alleen bij te staan. Nou. Wat is het voor een gevaar? Ik kan helpen als u mij... Zijn huis Z zit vol met trullen. En die herderin is daar ook. Het is een poel van verderf. Maar als ik er dan even... Ja. Ja. Hier gaat iets. Kan zo'n De bladertjes hebben een inwendige zelfomzetting veroorzaakt. Prank. Ik vrees iets ergers. De trul is geheel opgezwollen en scheef getrokken, Terwijl de ogen hem uit de bolles redelijk heulen. Kan het geen explosie zijn, zo vaar ik? Is meneer een biologist? Nee, ik ben een arme man die een kunnen trullen voor de slachtervattenmester. Geef hier dat beest. Nee, nee, nee. Wat, wat, wat, wat is dan dat? Hier passeert iets eigenaardigs. De trul verandert, kans, van vorm en aanzicht. Daar gaat mijn krachtvoedsel. Waar is Ivy? Schaduw op haar pad. Excuseer. Het zal niet weer gebeuren. Heus niet. Voortaan ken ik mijn plaats, als u mij toestaat. Plaats. Hij kent zijn plaats. Dit is alles, ja ganz onwetenschappelijk. Die keldetjes die je plodeert tot de Joost bediende. Ach, wat moet van de wetenschap worden? Ach, mijn himmel. Wa waar kom jij vandaan? Scha scha schaam jij je niet om zo'n misbruik te maken van mijn goedheid? Nee. ja, heer Oliveel. Het was verkeerd van me om mijn vrije avond zo te misbruiken. Ik was een enig... Nee, ik... ...verdwaald met u goedvinden. Maar het zal nooit meer gebeuren. Dat, dat is je geraden. Ga dan maar gauw een maaltijd klaarmaken... ...voor de herderin en de trulletjes. Als je begrijpt wie ik bedoel. Ach, nee. Dat niet. Niet daar naartoe met uw welnemen. Oh, oh. Dus als u mij nou even... Onze plicht is duidelijk. We moeten ons met geweld toegang verschaffen en die uh, ja, herderin onschadelijk maken. De vraag is, hoe doen we dat? Dan ga ik wel door het raam. Hier ergens is een keukenraam dat meestal open staat. Als we daar eens doorheen klimmen. Zo, ik moet opschieten. Het gevaar schuilt aan alle kanten. En als er niet genoeg tijd is, ziet het er voor de trullen niet best uit. Hier is het. Zo. Ik Stel voor om een kistje te zoeken dat we als opstapje kunnen gebruiken. Op een paar stenen kunnen natuurlijk ook dienst doen maar aan het werk, dames. Maar geen geluid hoor. Er mag verder niet gesproken worden. Zo, en nu de trullen lokken. Hier, trulletjes. Kom. Lekker eten voor de trullenbulletjes. Je schamen Joost. Daarbinnen zit een hulpeloos meisje met een kudde hongerige trullen... en jij zit daar weigerend op het grasveld. U B moet mij verschonen, heer Olivier. Ik durf die herderin niet weer onder ogen komen. Zij is niet zo hulpeloos als u denkt. Die trullen zijn haar werk met uw welnemen. En, en, en, en, en dat zij hongerig zijn is niet zo erg als de honger van die heer... die daar de stoep beklimt. De kudde. Ik ruik de kudde. Achter deze drempel wacht het voedsel dat mij, arme oude man, mijn krachten terug kan geven. Ah, zo wordt het werk van jaren dan toch nog beloond. Al is het niet zoveel als ik gedacht had, maar... Huh? Wat, wat hoor je toch? Huh? Er is iets met de kudde niet in orde. Bos... Waar is Bas? Wacht! Zie de honden dan! Niet nee, nee, nee. in de veenwaard! Nee! Wacht! Niet in mijn eigen vorst! Nee, niet in mijn, Nie, in mijn eigen vorst! Nee. Maar, maar wat betekent dat? Ik, ik wil weten wat dit betekent! Terwijl ik afwezig was, schijnt Jan er allemaal mijn huis binnen gedrongen te zijn. Het is een schattig. Waar zijn die? Maar waar zijn de trullen? Ik wens te weten wat dit betekent. Wat betekent? Dat gij een incroyable zegt. Nee. Mijn kudde! Wat heb je met mijn kudde gedaan? Ik heb niets gedaan. De trullen hebben droezelkruid gegeten... en daardoor hebben ze hun oude gedaante weer aangenomen. Ik kon daar niets aan doen. Want iemand had hier een grote zak met kruiden naar binnen gesmokkeld. En waarom heb je niets gedaan? Waarom heb je ze niet aangekeken? Aankijken helpt me één keer. Houd je ogen bij je. Mij hoeft je niet aan te kijken. Het is te laat. Alles is te laat. En nu, we moeten beginnen die herderin met haar kudde naar buiten te jagen. Daarna... Kunnen we verder kijken? Volgt u mij maar. We moeten naar binnen. Het herderinnetje en die arme dieren worden bedreigd. We moeten schoonschip maken, bedoel ik. Ga jij daar voorop, dan zal ik je in de rug dekken. Liever niet, heer o, Olivier. Maar, o, als we naar binnen gaan, zal ze ons aankijken. En dan is het te laat. Ik heb dat alles al meegemaakt met uw welnemen. <tie> Wat nu? Twee raven vliegen uit mijn huis. Wat is dat, Joost? De kwade krachten hebben het pand verlaten met uw goedvinden. Het lijkt mij tijd om de maaltijd te gaan bereiden. Het begint al donker te worden. O, oh, u ook, hier, mevrouw. Weet u misschien wat er gebeurd is? Men maakt misbruik van mijn gastvrijheid. Allerlei figuren lopen hier maar in en uit. En waar is dat herderinnetje intussen gebleven? En haar kudde. Weet je het echt niet? Nee, natuurlijk niet. En daarom wil ik weten wat er hier aan de hand is. Minder dan ik vreesde. Wees niet boos dat ik aan je getwijfeld heb, Olly. Het komt allemaal door de dames Netelblom en Putter, zie je? Die roddelen zoveel. Nu weet ik nog niets Was het een Poes maar hier Doorknoper, Bas, het is hier een bende Wat moet dat met die vrouwspersonen op hoge posten Geen wonder dat alles uit de hand is gelopen Kan ik dan niet eens meer een geheime dienstreis maken Zonder dat jullie de boel in het honden draaien Neem me niet kwalijk, burgemeester. Vele heren waren op dienstreis, zodat ik mij als man alleen onzeker begon te voelen. De voorschriften en reglementen voorzien niet in dit soort gevallen. Ach, het waren die oog eh, op, op de heide, om nauwkeurig te zijn. Het spoor leidde naar de heide en daar hield het op bij de oog. Geen woord meer over ogen. Nee. Een hooggeplaatste politiebeamte die last van ogen heeft, is waardeloos. Nee. Laat je dat gezegd zijn. Ja. Laat het niet weer gebeuren. Zeker niet. De kracht van een heks ligt vooral in de ogen. Hm. Alleen personen van een onberispelijke levenswandel hm. kunnen aan haar blik weerstand bieden. Hm. Dat moet Doddeltje weten. Oh, waar is die arme trullenhoedster toch met haar dieren gebleven? Wil iemand me nu eens vertellen wat er gebeurd is? Die herderin was een heks. Heksen kunnen mannen in trullen veranderen door ze op een speciale manier aan te kijken. Oh. Alleen iemand die erg hoog staat, kan aan die kracht weerstand bieden. Oh. Oh. Ik begin het te begrijpen. Alleen een hoogstaand iemand, hè. Dat is dus de reden dat ik niet... Uh, ik bedoel... Uh, ach ja, een heer moet nu eenmaal alles alleen doen. Het lijkt me bijgeloof. Hoewel, je zou dat toegetakelde nest best een heks kunnen noemen. Nou, totdat... En die beesten roken vies, Olly. Ja. Je mag je huis wel eens een goede beurt laten geven. Het ruikt er nog naar. Huh? Het is net alsof er hier nog eentje rondloopt. Jammer van het goede voedsel. Maar ik heb gelukkig nog meer in de keuken. En deze bloemkool zal ik zelf wel nemen als u mij toestaat. Van het zojuist afgelopen verhaal konden we leren welke gevaren een manspersoon loopt... als een bevallige jonge dame een blik op hem werpt... Maar in de ban van het booroog raakt iedereen dan nog ontroerd. We adviseren u om een zakdoek binnen bereik te houden.